Poedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters maken zich zorgen over illegaal vuurwerk. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan snel in gesprek met het nieuwe kabinet. Over de opkomst van die harde knallers. Ze maken zich zorgen omdat het vuurwerk ook naar hulpverleners wordt gegooid. Dit jaar gold er vanwege corona een vuurwerkverbod, maar toch werd er flink wat afgestoken afgelopen weekend. Het Veiligheidsberaad wil dat er onder meer afspraken worden gemaakt met Duitsland en België. Over de grens is er vuurwerk te koop, wat in Nederland verboden is. Op een pluimveebedrijf in het noorden van Friesland in Blijen is de vogelgriep vastgesteld. Daar totaal zijn op beide bedrijven van de boer meer dan 220.000 kippen gedood. Europa kampt momenteel met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. In steden in het noorden en oosten van Duitsland zijn vanavond duizenden voor- en tegenstanders van het coronabeleid op de been gekomen. In Vrijberg braken honderden betogers door een linie van de politie. Ze riepen wij zijn met meer en vrijheid geen dictatuur. Een aantal demonstranten willen juist een algemene vaccinatieplicht. Het zou maar zo kunnen dat je tijdens je ommetje door het bos ineens verrast wordt door dit. Ja. Zes weken per jaar mag er namelijk buiten worden geblazen op een midwinterhoorn. Zo'n hoorn is een soort enorm lange koehoorn omdat vanwege corona bijna niets meer doorgaat, moeten de blazers creatief zijn om toch hun niveau een beetje op peil te houden. Vertelt Judith van de blazers in Hardenberg in Overijssel. Spontaan komen dan mensen, Ook oh, kunnen we gaan blazen ergens? en uh, Zullen we naar het bos gaan? Of worden wij een verzorgingshuis? Of bij een verjaardag van opa die 90 wordt is al voorgekomen. In het bos bij Hardenberg stonden zo'n 30 blazers. Nog drie dagen tot drie koningen. Dan moeten ze volgens de regels hun midwinterhoorn weer in de kast leggen. Het weer. Vannacht regent het vooral in het zuiden van het land. Flink. In de rest van het land komen een paar buitjes voor. Morgen bewolkt, regenachtig en een graad of vijf. Het is maandagavond. Het is elf uur. Dit is Play It Loud. It's time for your medication, Mr. Brown. Goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie weten hoe laat het is. Het is 11 uur geweest, dus tijd voor jullie wekelijkse potje heavy gitaarwerk op de maandagavond. Ik help jullie wel deze week dikker doorheen. Dat niet zal meevallen natuurlijk na de feestdagen en de start van het nieuwe jaar. Allereerst natuurlijk iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. En dat we maar een mooier en beter jaar tegemoet mogen gaan dan het afgelopen jaar. Want dat in een lockdown eindigde. Tot 14 januari zitten we er helaas nog even van vast... maar dan kom ik natuurlijk met een heerlijk potje metal... om de frustraties lekker op af te reageren. Je de hoe toepasselijk ook gezien de situatie waar we in zitten... Madhouse van Anthrax als opener vanavond. Zoals jullie inmiddels weten... behandel ik verschillende thema's tijdens mijn uitzendingen, dus ook vanavond. Vanavond heb ik aandacht voor de grootste en hardste metalbands... die de Verenigde Staten van Amerika rijk is. We gaan gauw door naar de Los Angeles... waarvan we een volgende beuken gaan horen... Fear Factory met Lynchpin, Afkomstig van het album Digi Digimortal uit 2001. En daarna hoor je een band uit Atlanta... die goed is voor verschillende stijlen metal met elkaar te combineren. Hier komt het. Kijk er A new day has arrived for us, genesis of our evolution. A myth, pin holds within a means to our name. Can't you see that we are one? Can't give me apart! Mastodon met Blood and Thunder, de opener van hun tweede album Leviathan uit 2004. Het was hun eerste conceptalbum dat losjes is gebaseerd op de roman van Herman Melville genaamd Bo Moby Dick. De albumcover laat de walvis uit het verhaal dan ook zien. De mannen zijn sinds hun bestaan veel aan het toeren geweest, waardoor zij erg succesvol zijn geworden. Hush and Grim is hun meest recente werk dat vorig jaar is verschenen. Door naar nog een hele grote naam, die samen met Metallica, Slayer en Anthrax de vier grote zijn van de Trash Metal. Dave Mustaine is zijn band Megadeth begonnen nadat hij uit Metallica is gezet... en heeft daar ook veel succes mee dankzij klassiekers als Peace Sells... But Who's Buying, Killing Is My Business, uh, Rust In Peace... en natuurlijk Countdown to Extinction uit 1992, hun vijfde album... waarvan ik ook een album-opener ga draaien. Je hoort nu dus Kino My Teeth. Daarna hoor je de grootste van de vier en mijn favoriet met een heerlijke vetklassieker. to me. 1984. De band staat al, bestaat alweer ruim 40 jaar en vierde eind vorig jaar hun jubileum met twee concerten in Thuishaven, San Francisco. Uiteraard mag de laatste van de vier grote uit Amerikaanse thrash metal ook niet ontbreken. En die ga ik nu natuurlijk draaien. Ik heb het over Slayer, die helaas niet meer bestaan en de handdoek en de ring hebben gegooid in 2019. Opgericht in mijn geboortejaar 1981 in Huntington Park had Slayer veel succes in 1986 met hun klassieker Rain in Blood. Maar van hun allerlaatste album uit 2015... ga ik voor jullie de titeltrack Repentless draaien. Waar ook een vette videoclip van is verschenen. Gooi je haar los en ga lekker los op deze lekkere trashplaat. En die daarna met Kirk Hammett van Metallica als gast. Ja, je hoorde Salt the Wound van de eveneens bekende en goede treasure van Exodus... die gezien worden als een van de zes groten uit de Bay Area scene. Kirk Hammett van Metallica speelde op dit nummer mee... en je vindt het nummer terug op het album Blood In Blood Out uit 2014... Wat het ene laatste werk is wat ze hebben afgeleverd. Het was zeven jaar wachten tot dit jaar eindelijk, of vorig jaar eigenlijk, eindelijk een nieuw album getiteld Persona non grata verscheen. Wat een onwelkom of onacceptabel persoon betekent. Het album was wel degelijk welkom na zo'n lange tijd. Wederom met Steve Souza als zanger. Tijd voor een hele andere stijl muziek na veel trash metal te hebben gedraaid het eerste half uur. Het is tijd voor progressieve metal. En daarin is Dream Theater natuurlijk de allergrootste. Ze zijn al sinds 1988 actief, maar daarvoor als de band Majesty vanaf 1985. De bandleden zijn allen bekend vanwege hun technische bekwaamheid op de instrumenten... en daarom niet voor niets de grootste. Vorig jaar brachten ze nog een nieuwe langspeler A View from the Top of the World uit... En ze staan erom bekend erg lange nummers te maken. Maar ik vond een nummer dat gelukkig redelijk beschaafd is qua speelduur. Ongeveer 5,5 minuut duurt deze plaat getiteld Wither... en is afkomstig van het album Black Clouds and Silver Linings uit 2019. Na dit uitstapje in de progressieve metal gaan we even terug weer naar de trash. Maar je hoort eerst Wither van Dream Theater. Geniet ervan. So insecure Find the woods And let it out Staring down een van de andere zes grootste trash metal bands uit de Bay Area scene... genaamd Testament met The New Order. Afkomstig van hun gelijknamige tweede album uit 1988. Ze, worden, uh, ze begonnen ooit als, de, uh, als Legacy voordat ze testament werden. Hun debuutalbum The Legacy is dan ook een ode aan hun eerdere naam. De band is overduidelijk geïnspireerd door bands als Iron Maiden, Motorhead, Venom en Judas Priest. Wat je kunt horen aan de melodieuze gitaarsolo's van Alex Kolnick. Nu een band die recentelijker is ontstaan en duidelijk onderdeel is van de new wave of American heavy metal scene. Ik heb het over Lamb of God. Het werd in 1994 opgericht als Burn the Priest... En in 1999 uh, veranderden ze de naam naar Lamp of God. Ze worden samen met stijlgenoten Trivium, Slipknot en Avenged Sevenfold... gezien als de uh, big four van deze nieuwe scene. Hun stijl is een heerlijke combinatie van groove en thrash metal. Van hun Wrath-album uit uh, 2009 ga je nu het nummer Contractor horen. Een heerlijk strak nummer en hun eerste single van dat album. Met daarna de pioniers van de groove metal... die een inspiratie vormden voor Lamp of God. Eerst dus Contractor. Chopping life in international sand beating blood to keep habits of the eloping man Quit his thirst, we're back on the rats He'll about the color burning horizon Yeah, motherfucker, let's take a ride We're rolling round, I run, so what is that to that? Trick or treat, these I hate games, the nicest with it Cause it's a bout nice of pure luck with four banks, we'll still fuck children fucking day Died. Someone will the pain Privatized to continue all the lies Big business is and lie You don't hold the to life No need for all the formalities Drop the kangaroo court I'm a yeah. Yeah. And I'm all making trees You're a motherfucker Let's take a ride Putting lights in a green dome So for this guy to die In an age it's nothing here to say Follow so the dice for me please And let's go the Cash into we cash in to revive their fucking game. Just sign the day. Their fucking time. Someone will blame. Van het album Vulgar Display of Power uit 1992... hoorde je natuurlijk het heerlijke Pantera met opener Mouth for War. Helaas bestaan ze niet meer en levende gebroeders Abbott beiden ook niet meer. Uh, Reinventing the Steel is alweer hun laatste album dat uit uh, 2000 dateert. Philip Anselmo is nog altijd actief als zanger van Down, Superjoint en ook uh, solo. En bezit zelfs zijn eigen label genaamd uh, Housecore Records. Rex Brown heeft in 2017 nog een album uh, solo uitgebracht... en deed ook tot 2010 mee aan, met, Down, aan, uh, met Anselmo samen aan Down. Dan door naar het laatste blokje van het eerste uur alweer... met nog twee stevige nummers. De mannen van Propane denderen alweer sinds 1991... als New York, hardcore band door. New York hardcore band door... en worden ook gezien als pioniers van het genre. Ze maken een heerlijke combinatie van hardcore en metal... en stellen eigenlijk nooit teleur. Een typisch gevalletje van Schoenmaker blijft bij je leest. Niets nieuws onder de zon, maar verdomd lekker en heerlijk agressief. Je gaat horen In Fort Kill van het album Act of God uit 1999. En aansluitend draai ik de overleden Wayne Static met zijn band... 7 soundtrack van de film Dracula 2002. En te vinden op het album Machine. Tot straks in het tweede uur, maar geniet eerst nog even lekker van het agressieve potje Propane. In voor de kill. Komtie. That's for the gel! Dead van Static X. Na het overlijden van Frontman Wayne Static in 2014 werd het tamelijk stil rond de band, totdat Tony Campos in oktober 2018 plannen had voor een reunie met Koichi Fukada en Ken Jay. Uh, zij uh, deden dat in de vorm van het album Project Regeneration, wat in februari van 2020 uitgebracht werd. Op het album zal de originele line-up uh, te horen zijn. En waarbij gebruik werd gemaakt van ongebruikelijke opnames. of ongebruikte opnames van Wayne Static. Helaas is deze man niet meer, want hij ja, had zijn kenmerkende haarstijl natuurlijk. Hè, statisch haar. Uh, de band uh, kreeg uh, bekendheid met hun debuutalbum Wisconsin Death Trip. En kreeg in 2001 een uh, Platina-status. We gaan nu over naar het nieuws van. 12 uur. GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.